Kruis weer hoor, mijn hart is vol van u. En als de storm weer sterk is om me heen, dan weet ik waar ik schuilen moet. Dan kom ik bij u. Bij u kan ik schuilen. Met uw liefde vult u mij steeds weer. Zo bent u, zo bent u. Zo bent u Jezus. Zo bent u vader. Zo bent u geest van God. Ik hou van u. Zo bent u Jezus. Zo bent uw vader, mijn schildblad, zo.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 Verworpen en alleen als een roos Geplukt en weggegooid Nam u een straat, en dacht aan mij Meer dan ooit In een graf verborgen door een steen Geporpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij.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 Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons e-mailadres is hetlaatsteuur, Ik herhaal, hetlaatsteuur, Live met een M, met een V. En ons mobiel nummer is 06-44-82-0123 Ik herhaal, 06-44-82-0123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 ZANG